Ik wil vandaag eens even kijken of wij, het parasha ligt hier, heb ik begrepen. Um, we hebben de feesten gehad, we gaan op weg naar, waar gaan we naar op weg nu? Ganoukka. En dan gaan we vandaar op weg naar Wezach. En dan gaan we weer helemaal van vooraf aan. En dan zijn we natuurlijk ook weer begonnen in dat woord. Ik ben er zelf ook weer helemaal vooraan begonnen. Ik ben gek op het begin. Hij die het eind verklaart. Vanaf het begin. En daar liggen zoveel fantastische sleutels. En de vraag is een hele simpele eigenlijk vandaag. We het, ik heb het eigenlijk altijd maar over één ding. Praten we nu over religie of hebben we het over... Relatie. En wat is dan daar ook weer het verschil? Naar mijn bescheiden mening praten we over religie altijd maar over twee karakteristieke eigenschappen. die met religie te maken hebben. Namelijk, het gaat altijd om mij en ik ben beter dan jij. Religie, religie kan je ook heerlijk in je uppie doen. Ben je niemand voor nodig. Toch? Kun je ook heel goed bij voelen. Relatie daarentegen heeft ook twee karakteristieke eigenschappen. Het gaat altijd om die ander. En het verheft zich nooit. Relatie in je uppiebedrijven bedrijven wordt een moeilijke zaak. En als we kijken in deze prachtige wereld, dan zien we dat heel veel mensen. Samen, alleen, relatie proberen te bedrijven. Zoveel mensen zijn samen, maar de vraag is, zijn zij één? Want dat één maken kan altijd maar op één manier gebeuren. En dat is... Het is een vreugdevolle zaak, die eenheid, of niet? Het is het meest pijnlijke wat er is. Het is het meest pijnlijke wat er is. En de vraag is gewoon een hele simpele vraag. Vanochtend, hoe is het met uw hart? Wie van u heeft er een gebroken hart? Vanaf het begin is dat een leidraad. En als we nu kijken tegenwoordig in deze tijd, dan zien we hele interessante aspecten die zich tonen. En die aspecten hebben te maken met iets wat vanaf het begin al als een blauwdruk ligt. En wat is die blauwdruk? Die blauwdruk heeft te maken met het snijden, het scheiden. Want het verbond is iets fantastisch. Maar het verbond is een uitermate pijnlijke zaak. Pijnlijk. Wij idealiseren zaken heel erg snel. We vinden het ook prachtig. We creëren daar plaatjes van en voor. En die plaatjes die wij creëren en die wij in die ballenbak boven neerzetten, dat zijn plaatjes om één ding te doen. Namelijk te zorgen dat ik zelf buiten schot blijf. Vandaar dat meer of mindere mate het ...iets is waar we proberen onszelf te onttrekken aan wat? Aan het leven. Wij proberen ons te onttrekken aan het leven. Maar er is een bepaalde koers uitgezet met betrekking tot dit leven. En die koers, die kan niemand ontlopen. Niemand. En die heeft te maken... Met dat leren. Alles heeft te maken met leren. Dat is een van de basisprincipes principes over dit leven. Leren. Torah betekent ook, heeft alles te maken met leren. En degenen die die Torah moeten voorleven, hebben alles te maken met Leren. Dat zijn namelijk ouders. En diezelfde stam... ...komt elke keer weer terug. Namelijk, het zijn de ouders... ...die wat laten zien. Die dat wat zij geleerd hebben... ...tonen. Of niet? Alles heeft ermee te maken. En het is simpel. En... Mijn zoon die had een prachtige uitspraak en die zei, alles in dit leven gaat om leren. Namelijk als je niet wil leren, dan wordt het automatisch leren. Maar het blijft leren. Het is of leren of rubbeleren. Lees maar in vaders boek. Daar heeft het allemaal mee te maken. Maar de vraag is, is mijn hart gebroken? Want als dat niet gebroken is, wat dan? En het interessante is, één ding willen wij niet. Ik wil niet dat iemand mijn hart breekt. En dat is de absolute garantie dat ik namelijk zelf borg sta voor dat feit. Want ik doe het dan zelf. En als we om ons heen kijken, is dat wat we zien. Wat zien wij? We zien altijd een patroon. En dat patroon is een patroon waar we op dit moment wetenschappelijk mee bezig zijn en wat langzaam maar zeker, heel duidelijke vormen begint aan te geven binnen een maatschappij. Binnen deze wereld, deze wereld die uiteindelijk wordt één klein dorp, toch? En in de pijnlijke zaak van dat leven, in dat leren van dat leven... Um, komen we heel veel problemen tegen. En ik luister vandaag en ik hoor een broeder over het verbond praten... over dat snijden, over dat scheiden. Ik hoor de lieve kinderjuf praten over dat er mensen zijn... en het waren er nogal wat met problemen qua ziekte, enzovoort, enzovoort. En uh, de vraag is waarom. We hebben in dit land een onbeheersbaar probleem met gezondheidszorg. Wij, wij willen met z'n allen nu doen in deze crisis, alles doen en alles wordt erop gezet, dat we proberen vast te houden de norm, de standaard die we bereikt hebben. En als ik dan loop in dit land en ik bezoek mensen en... Ik kom dan in ziekenhuizen waar de file staan en ik zie mensen waren en het gaat maar door. Dan denk ik, wat willen wij in Gods naam dan vasthouden? Het isolement en de eenzaamheid staan borg voor ziekte. Wij doen zelf iets, een klein beetje, als tentenmakerij. In gezondheid en worden we natuurlijk heel vaak geroepen bij mensen met problematiek in gezondheid en dan richt zich dat bij ons op een symptoom in overgewicht en obesitas en uh, ik was bij een dame en ze is 78 jaar zit in een uh, prachtig huis compleet alleen en vroeg, heeft het eigenlijk wel zin meneer dat ik nog iets aan mijn gezondheid doe? Interessante vraag. We namen haar situatie door en op de vraag, gebruikt u medicatie? Een momentje, wachtelde zij naar de keuken en kwam terug met plastic zakjes... waar dan pillen verpakt zijn voor de hele dag en ze hield het op... En het raakte de grond. Veertien verschillende medicaties. Dus wij hebben doorgenomen, wat is er dan aan de hand? En waar slikt u dan? En ik slik het voor... Whatever. En ik kijk naar haar en ik zeg tegen haar... Oké. Okay. Ze, ik markeer dat allemaal... En ik denk, uw ziekte kan ik in één woord wel omschrijven. U bent eenzaam. En de Torah zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. En zij is alleen. Wij zijn samen met 17 miljoen mensen... compleet alleen. Er werd ook ooit een keer een vraag gesteld aan Gandhi... Door een journalist en die vroeg, meneer Gandhi, wat vindt u van de beschaving in het Westen? En het antwoord van Gandhi was als volgt, dat lijkt mij een goed idee. Toch? Dus deze dame is 78 en is compleet alleen. En ze heeft allerlei toestanden en ik zeg, waarom zit u in die situatie? Zij zegt, dat weet ik niet. Ik zeg, natuurlijk weet u dat wel. En zij ze zei, wanhopig, dat weet ik echt niet meneer. Ik zeg, nee, ik zeg niet, maar u weet het wel. En u, ik, ik stel u de vraag en als u dan erover nadenkt, gaat u mij binnen no time, gaat u mij een antwoord geven. Want iedereen namelijk heeft in zich het antwoord op elke vraag. Misschien ben je niet bewust. Maar het mooie is dat uit elk isolement en elk probleem, en het kan niet schelen hoe groot het probleem is, de oplossing is altijd een hele simpele. Want die begint namelijk met het je afvragen. Het vragen, het stellen van een vraag. Daarom is het bij onze lieve broeders en in het hele Joodse goed niet zo belangrijk om het antwoord te geven te kunnen geven, het is belangrijk om de juiste vraag te kunnen stellen. Waarom? Omdat dat namelijk de garantie geeft tot oplossing. Dus ik zeg, als ik de volgende keer terugkom, dan weet u echt het antwoord. En ik kom dan de volgende keer terug en een van de eerste dingen zegt, ik heb heel goed over nagedacht, maar ik weet het niet. Ik zeg, natuurlijk weet je het lieverd laten we eerst maar eens even een kop thee drinken. En we dronken een kop thee en toen zei ze tegen mij: um, mag ik u wat zeggen? Ik zeg: tuurlijk mag je wat zeggen. Ze zei: ik heb in mijn leven heb ik altijd weer een droom en die heb ik toen u wegging die nacht ook weer gehad. Ik zeg: nou, vertel maar. Ze is de droom. Er zijn drie personen. er lopen er twee voor mij. En die lopen steeds verder weg. Zegt ze, en dan zit ik in een warm bad. en dan word ik wakker. Ik zeg, dat is toch een interessante droom? Ze zegt, ik snap er niets van, ik heb het nog nooit begrepen. Ik zeg, mag ik onbescheiden zijn. en vragen dat warme bad betekent. u plast in uw bed en u wordt wakker? Ja, zegt ze. Oké. Okay. Wat is er dan ooit gebeurd? Heeft u dat wel eens meer meegemaakt? Ja, zegt ze. Ik heb ooit een keer als een kind van drie, vier, enig kind. werd ik s'nachts voor haar was het nacht wakker. En ik riep om mijn moeder, want ik moest naar de wc. Maar mama kwam niet. En toen riep ik om papa en toen ben ik compleet in paniek geraakt en in bed geplast. En maar niemand kwam. En papa en mama waren aan de overkant een kopje koffie drinken. En dat verhaaltje heeft haar hele leven beïnvloed. En haar hele leven is een verhaal van ik ben in de steek gelaten. En ze heeft de lieve dame die mij ook erbij gehaald heeft. Die altijd als vrijwilligste daar komt en haar helpt. En zij zegt... Ja, ik weet wel dat het niet waar is, maar elke keer als zij komt, denk ik, wanneer gaat zij bellen dat ze niet meer komt. Ik zeg, daar kunt u op wachten. Want dat is namelijk wat u zelf creëert. Iedereen creëert zijn eigen leven. Dus alle medicaties die ze heeft, heeft uiteindelijk gewoon te maken met de eenzaamheid. En wij die in deze beschaving leven, die mensen opsluiten en bij elkaar stoppen. en Die allemaal alleen zijn en stijf staan van pillen en poeiers en weet ik veel wat allemaal. En hoe kan dat? Hoe komt dat? En als we terug gaan naar het begin, dan is er altijd een patroon. En dat patroon is een patroon wat wij niet kennen. Maar dat patroon, alles staat in dat woord omschreven, vlijm scherp. Want als we praten over de creatie en over de formatie die dan later plaatsvindt, dan zegt God het volgende. Hij zegt dat hij mensen maakt... Naar zijn beeld als zijn gelijkenis en dan later formeert God de mens. Op zich al een heel interessant om daarover na te denken. Het is interessant om te begrijpen dat de creatie en dan het werk, het formeren, iets compleet anders is. Maar hij zegt dan, het is A niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En dat staat dan in Genesis 2. En dan ga ik even door en dan staat er op het einde van Genesis 2. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw. Maar zij... Maar zij... Maar zij schaamde zich niet... Voor elkaar. Waarom staat dat er? Wordt over nagedacht? Waarom staat dat er? En dan gaan we verder. En dan... De mens is in eerste instantie heel verrukt met datgene wat... God uit de mens heeft voortgebracht, namelijk de vrouw, Manin. En heeft dat lang geduurd? Ik weet niet exact hoe lang dat geduurd heeft. Het heeft ook niet zo lang geduurd, ik weet niet hoe lang het geduurd heeft, dat God heel blij was met de mens, of wel? Dus het punt is dat daarom zal een man zijn vader, zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, ze zullen tot één vlees zijn, en zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. En de slang nu was de listigste van alle dieren in het veld die de Heere God gemaakt had. En zij, zij zeide tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enig bof, boom in de hof, vraagteken. En dan gaat de vrouw daarop in. En dan zegt zij... En de vrouw staat er, zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom verbegeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at en ze gaf ook haar man die bij was en hij at. En toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkte dat zij naakt waren.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 Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens... Toch? Interessant. Lees dit stuk... En denk na. Het is altijd zo. Er is een norm. Er is een standaard. Wie heeft de standaard? Wie is de norm? God. En God stelt de norm en de standaard. En op het moment dat die standaard niet wordt gehaald, wat gebeurt er dan? Toen kwam er... Schaamte. Het eerste wat er gebeurt is schaamte. Ik schaam mij. Uit schaamte komt altijd voort angst. Uit angst ver verbergen. Angst. En dan? Schuld. Angst. Angst voor wat? Verwijdering. Altijd. Scheiding. Scheiden. Alles heeft te maken met. Scheiden. Alles. In het begin schiep God de hemel en de. En God sprak en zei, en hij. En hij scheidde het water boven, onder, water, land, alles, uit elkaar, uit elkaar, alles gaat uit elkaar. De mens, de mens wordt gescheiden. Alles, alles, alles, alles gaat zo. Dat hele woord gaat op die manier door. Zelfs voordat Israël ooit bestond, werd het al gescheiden. Als er twee verspieders komen, maar in de scheiding ligt ook gelijk altijd, profetisch, het herstel. Dus voordat Israël ooit bestond voordat de verspieders op pad gingen, de tien en de twee. Was de scheiding een feit. Maar ook de hoop in de eenheid. Want het was Caleb en het was Hosea of Joshua. En Caleb vertegenwoordigt. Juist. En Hosea vertegenwoordigt. Juist. Judah. Efraïm. Toeval bestaat niet. Alles in dit woord is in detail, lieve mensen. En als wij dat woord zouden bestuderen. En de realiteit tot ons komt. Dan gaan we dansend over straat. En de aantallen mensen komen waarvoor? Voor genezing. En het is altijd hetzelfde verhaal. U bent geboren... ...ooit een keer bij pap en een mama thuis. Pap en een mama thuis vertegenwoordigen wat? Die vertegenwoordigen in ieder geval... Maakt niet uit wat, de norm, de standaard. En papa en mama doen altijd hun best om wat te doen. Te zorgen dat het goed gaat. Want wij willen namelijk dat het goed gaat met onze kinderen. En we gaan tot elke lengte om te zorgen dat het goed gaat. Ook in de opvoeding doen wij dat. Kijk eens hoe volmaakt zij is. Hoe prachtig zij is. Hoe volmaakt de baby is. Perfect. En dat is ook de droom. Dat is wat we hebben. Het is niet waar. Maar dat is wat anders. Die baby is niet volmaakt. Wij zijn geen van allen volmaakt. Dat is ook het probleem. Maar we houden onszelf wel voor de... Gek dat dat zo is. Maar het is niet zo. Want als we volmaakt waren, zaten we hier niet. Zo simpel is dat. Maar dat is wel wat wij doen. En dat leggen we ook op een kind. En ook dit kind drijven we naar een bepaalde norm. En het maakt niet uit waar je geboren wordt, of je nu geboren wordt in een hutje waar het tocht, of op Paleis Noordeinde, waar het ook tocht. <lacht> Paleis het tocht het, hoor. maakt niet uit waar je geboren wordt. Waar je... Maar daar waar je geboren wordt, daar is de norm. Dat is de norm. En dat is wat we gaan proberen te halen. En dat gebeurt niet. En de schaamte komt altijd. En de angst komt. En het terugtrekken komt. Want we zijn bang voor wat? Om alleen te zijn. Want wij willen niet alleen zijn. Dat heb je met kinderen die bij elkaar kruipen. Ze willen ook gewoon allemaal, ik wil ook die simpjes en ik wil ook, want anders hoor ik er niet bij. Het idee is namelijk gewoon heel simpel. Het idee is namelijk altijd de angst om, alles gaat erover, ik hoorde de broeder ook zeggen. Anders word je afgesneden van. Wij hebben het gelijk over doodslaan. Dat is niet zo. Alles is op die manier gewoon zo. Dat is wat God zegt. Op het moment dat gij eet van die boom waarvan ik zeg dat u dat niet moet doen. Wat gebeurt er dan? Dan zult gij voorzeker sterven. En wij zien die grote boze God. Die straf uiteindt. Papa is boos. En ik ben bang. Maar papa is helemaal niet boos. Maar papa geeft aan dat wat er gaat gebeuren. Als je niet met mij verbonden bent, ga je dood. Dat is wat God zegt. Wij, wij hebben hier in die ballenbak het verhaal van, en dat lepelt iedereen op. Waarom ging Adam en Eva de paradijs uit? Omdat ze gezondigd hebben. En ze zijn gestraft. Nou, zeg ik dan altijd, de eerste en beste die, zich dat kan, die dat kan uit, die is knap. Want dat staat er niet. Dat maken wij er wel van, maar dat staat er niet. Het is een daad van liefde en de dienstbaarheid die God heeft aan ons, aan de schepping. De liefde, omdat God zegt, zie de mens, zij is geworden gelijk één van ons. kennende het verschil tussen goed en kwaad. Nu, voordat zij hun hand uitstrekken en nemen en eten gemeenschap hebben met de boom des levens... En zij in deze hoedanigheid eeuwig zullen leven, gaan ze eruit. Dat is geen straf, dat is liefde. En hoe weet ik dat? Omdat liefde altijd herkenbaar is. Want liefde gaat altijd hand in hand met wat? En liefde kun je altijd... Maar mensen, wij hebben, Wat is liefde? Ja, ja, ja, we hebben zoveel soorten liefde. Ja, ja, ja, nou dat is allemaal gewoon onzin. Want er is maar één liefde en dat is liefde. Voorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke liefde. Liefde is altijd onvoorwaardelijk. Anders is het geen liefde. Maar liefde is altijd te herkennen. Want liefde gaat hand in hand altijd met één woord. Een woord waar wij helemaal niets mee hebben. Maar God noemt iedereen zo. Abraham, Isaac, Jacob. Moshe, Aaron, David, Shlomo. En zelfs zijn zoon. Mijn. Dienst. Knecht. En alle dames worden genoemd. Mijn. En als liefde. Niet te herkennen is met dienen, heeft het niets te maken met liefde. Nooit. En het grote punt is dat wij die God op die manier zoeken, die grote boze man. Maar God is liefde. God is Een dienstknecht? En er zijn mensen die tegen mij zeggen, hoe durft u zoiets te zeggen? God is een dienstknecht. En het is de meest onwaarschijnlijke manier om erachter te komen. Dat hij aan je voeten zit en zegt, mag ik jou dienen? Dat gaat niet goed bij ons. Want dat gaat er hier niet in. En dat is wat God is. Alles. Pak een stoel. Ga ergens zitten. Kijk naar buiten. Wat dat allemaal is. Alles is dienstbaar. Alles. De zon is dienstbaar. De maan is dienstbaar. De regen is dienstbaar. Alles is dienstbaar, want dat is wie God is. En als het woord vlees wordt, en het heeft onder ons gewoond, dan zegt hij, mag ik u dienen? Wat zei hij tegen zijn vrienden? Ik was jullie de... Die stonden allemaal af, dat gaat niet gebeuren. En weet je wat het punt is? Het gaat niet gebeuren. Ik wil dit niet, absoluut niet. Ik wil niet dat u mij dient. Maar alles heeft ermee te maken, dat hele woord heeft ermee te maken... Als er in de Brit Gadesha staat over een huwelijk, dan begint altijd die Brit Gadesha ook met datzelfde woord. Vrouw, wees aan uw man in alles onderdanig. Nou, zeggen de dames, dat gaat niet gebeuren. Waarom? Omdat wij helemaal niet begrijpen wat er staat. Wij begrijpen ook niet hoe dat in elkaar steekt. We snappen er helemaal niets van. Wij begrijpen onze rol niet binnen dit hele verhaal. Die vrouw die haar man dient. En daarna wordt de leidensweg van de man even uitgebreid beschreven. Met wat? Hoe hij zijn vrouw dient. Wat voor heren heb uw vrouw. Lief. En liefde is alleen maar liefde als het gekoppeld is aan het woord dienen. Iets anders is het niet. En als we kunnen bevatten dat dat huwelijk, dat altaar is, daar waar die twee leren elkander te, te dienen. Daarom geen Koppel komt bij elkaar dan alleen maar door één feit. Zij worden aangetrokken door de liefde. Dat is een dodelijk iets. Letterlijk en figuurlijk. Want als we eenmaal bij elkaar zijn en de val is gesloten, wat dan? Zij komen bij elkaar. Het is niet negatief. Wij zien dat negatief. Maar hij lokt ons in die val. En hij en zij zijn aan elkaar beoordeeld. En de roze wolken glijden uit mijn leven. En die maken dan plaats voor wat? Voor reality show. En daar houden wij toch van? RTL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vol van reality shows. Oh, toch lekker naar te kijken. Heb je gisteren die obies gezien met 1,4 miljoen mensen? Heerlijk, hè? Het is heerlijk om daarna te kijken. kopje koffie erbij. Wij vinden dat heerlijk om naar ellende van anderen te kijken. Daar maken we geld mee. Maar goed, die man en die vrouw die zijn uiteindelijk dan aan elkaar, bij elkaar. En ze zijn alleen maar om één reden bij elkaar. Zij hebben allebei een heel groot probleem. En ik zeg altijd zo, het enige wat u bij elkaar brengt is uw wederzijds probleem. Zegt de mensen, nou dat is toch een leuke, Je zult het dus helemaal geen leuke. Problemen zijn geweldig. Wij zien dat verkeerd. Wij willen geen problemen. Wij doen alles om die problemen uit de weg te gaan. En daarmee zijn we één groot probleem. Want het punt is, het kan alleen maar op deze manier. En het is zoiets geweldigs. En ik ook vroeger. Ik moet, ik, problemen die ga je uit de weg. Je praat er niet over. Je doet net alsof je gek bent. Hoe is ziet, Uitstekend jongen. Het is heerlijk. Je lacht wel. Ja. Maar volgens mij ben je niet blij. En de meeste van ons zijn niet blij. En dan kun je echt wel een groep vinden van anderen die ook niet doen dat ze blij zijn. Maar wat is de realiteit? Problemen zijn er namelijk om ons iets te leren. Die zijn namelijk geweldig. Het zijn symptomen die iets vertellen. Dus als iemand inderdaad zo binnenkomt, boom, boom, boom, boom, een beetje te dik. Ik zeg altijd maar gewoon, als iemand bij me komt, wat kan ik voor u doen? En dan zeggen mensen, kunt u dat niet zien? Wat moet ik zien, zeg ik dan? Het is altijd van belang dat je weet wat het probleem is. Het probleem is niet het probleem, het probleem is allemaal symptomatisch. Het zijn symptomen. En wij zijn bestrijders van symptomen. Want wij pakken namelijk de oorzaak niet aan. Toch? En dat is ook wat we namelijk heel vaak, ook in gemeentes doen we dat niet. Wij pakken de oorzaken niet aan. We zijn afgeleid en we kunnen praten over weet ik veel wat. En theologisch kunnen we praten. En jongens, ik vind het ook prachtig. Zet mij maar aan de tafel met het woord. En ik ben dat gewend om te doen. En als ik in Israël ben tot in nachten met rabbijnen. En ik vind het ook nog leuk met mij. En ik vind het leuk met hun. Maar dat zegt niks. Kun je eeuwig volhouden. Mooi verhaal was van die rabbijn. Die in Polen leefde in een klein dorp. En hij was, door iedereen werd hij genoemd de heilige. Hij was er altijd. Hij deed alles volmaakt volgens de Torah. En werd op handen gedragen. En toen hij op een goede dag overleed, was iedereen ook ontzettend bedroefd. Hij was een heilige. En door iedereen geëerd. En de rabbi kwam in de hemel. En de rabbi dacht dat hij daar met alle egaars zou worden ontvangen. Maar hij kwam binnen op level 30. Keek om zich heen en dacht, wat doe ik tussen dat gaaiers? Hier hoor ik niet thuis. Ik hoor eigenlijk op een heel ander niveau. En hij ging verhaal halen. En hij zei... U weet hoe iedereen over mij sprak. En dat ik de Torah tot in elk detail, en alles altijd goed, en, de en alles. En toen zei men, ja, dat klopt. Maar Rabbi, u bent nooit getrouwd geweest. Dus u bent nooit aan de test onderworpen. En daarmee, mooi hè. Dus de, real, de realiteit van het verhaal is een andere. En de realiteit begint elke keer in de simpelheid bij een man en een vrouw die elkaar vinden en die hebben dus een probleem. En het interessante is: ik kan. Eh, heel veel mensen, ook, ik zit ook met wetenschappers aan tafel, vind ik ook heel leuk. Echt? Vind, nee, ik, meen het, ik vind het hartstikke leuk, want die zeggen ook tegen mij: Dit kunt u niet bewijzen dat dat zo functioneert. Ik zeg, dat kan ik wel. Heel simpel. Elke man en elke vrouw hebben een heel groot probleem. Een dodelijk probleem. Oh ja? Ja. Want ik hou het bij mezelf door van de brand. Hij kan de leukste man van de wereld zijn, of de grootste etter. Dat laat ik een andere over. Maar deze man op zich brengt never, nooit enige vrucht of leven voort. Mijn vrouw is de liefste vrouw, de leukste en de mooiste. Ik kan het makkelijk zeggen, want ze is vandaag hier niet. Maar het is echt zo. Maar ook zij op zichzelf. Wat brengt zij voort? Oké, okay. niets voor niets zijn Sarah, Rebecca, Lea, Rachel... ...en anderen problematisch in het krijgen van wat. En daarover kan ik echt een heel mooi verhaal vertellen. Want dat heeft ergens mee te maken. Dat is dus een dodelijk probleem. Wij zijn veroordeeld aan elkaar. Want anders... ...zaten we hier al lang niet meer. Maar het gaat verder dan dat... Het gaat verder dan dat. Het is altijd zo dat een man en een vrouw opzoeken. En dan blijkt dat hun achtergrond in problematiek altijd namelijk die twee bij elkaar brengt. Altijd. En er is niemand, helemaal niemand, die daaraan ontkomt. Want dat is namelijk de aantrekkingskracht. Onwaarschijnlijk hoe dat in elkaar steekt. Hoe groot zijt gij? En als wij begrijpen dat in dat huwelijk, dat altaar, die twee die komen met hun wederzijds probleem, begrijpen dat de Almachtige dit heeft samengebracht op die manier, op dat wat, op dat hun probleem tot overwinning wordt gebracht. En zij samen één in een andere dimensie zullen zijn. Maar dat snappen wij niet. Mijn vrouw begrijpt mij niet. En ik heb dan altijd de neiging tegen als iemand bij mij zit te zeggen, ik ook niet. Dus dat snap ik wel. Nee, dat is het. Oh. Uh, er zijn zoveel factoren. Maar het is heel simpel. Ik trouw met jou. En wat betekent dat? Dat Tekent dat ik afstand doe van mijn ego. En dat ik jou dien. Ik verlaat die plek. Ergens resoneert dat. Hij die het mens zijn niet als roof heeft geacht. Hij die kwam en is om één ding te doen. Te dienen. En de dienstbaarheid aan elkaar maakt iets prachtigs. Maar er is een probleem. Want als ik wil dienen, moet ik mijzelf verloochenen. Ik moet mijzelf opgeven. Ik moet de bedekking op mij afleggen, want ik moet namelijk één ding zijn, ik moet volkomen, wat moet ik zijn? Een ander woord zoek ik, ik begin met een K en het eindigt op wetsbaar. Is uw hart al gebroken? Wie van u is er kwetsbaar? Wie? Kent u kwetsbare mensen? Kent u figuren die kwetsbaar zijn? Kent u die? Ja? Wie? Ja, vrouw. Wie kent er nog meer? Ja, man. Als die mensen, zijn ze kwetsbaar? Als mensen bereid zijn om te leren. Als, mijn hart, als ik mijn hart wil openstellen om te leren, en ik bereid ben om van diegene te leren die ik niet mag. Wat dacht u van Yeshua? Kent u hem? Het, het lam. Het lam. Dat voor ons is. Waarom is het dan een lam? Wat, he, wat, wat heeft u als u een lammetje ziet? Het is. Het is zo kwetsbaar. De baby's. De jonge poesjes, de puppies, de... Ah. Daarom zegt hij, wees dan als een kind. Want een kind is kwetsbaar. En de ramp is dat wij die kwetsbaarheid verliezen. Schaamte, angst, terugtrekken schuld gescheidt. En de enige manier om één te worden, is in de kwetsbaarheid. Vandaar dat het de oefening is tussen man en vrouw. Vandaar dat als het snijden van het verbond wordt aangegeven met Abraham... Het verbond wat God aangaat met Abraham is identiek aan het verbond wat Abraham heeft met Sarah. Er is geen verschil. Beide is een bloedverbod. Het verbond wordt gesneden. Met een man en een vrouw. Don't forget. Daar kan je veel verder in gaan. Maar er is niks. God zonder Abraham gaat nergens heen. Heel veel mensen die ik tegenkom zeggen. Heilig schennis dat ik dat zeg. God zonder Abraham gaat nergens heen. En ik heb ook wel eens. Ergens gesproken dat iemand zei, dat vind ik heel erg dat u dat zegt. Ik zeg dan tegen de beste man, kom, pak de microfoon en vertel ons allemaal het verhaal van God zonder Abraham. U bent klaar. Want wat is dat verhaal? Het bestaat niet. Maar Abraham zonder Sarah gaat nergens heen. En als God inderdaad eerst het verbond snijdt met de gehele wereld. Mooi hè? Want God geeft namelijk daarin de hoop. Het gaat hem namelijk om. De hele wereld. Dat is ook de boodschap die erin ligt en altijd maar doorklinkt, ook aan de Israëlieten. Opdat ik u maak een koninklijk priesterdom. Goden ten eigendom, oftewel in de dienstbaarheid, zullen staan tot de rest van de wereld. Want het kan namelijk nooit iets anders. Daarom is het aan Israël altijd maar weer en aan diegenen die dat bevatten, get your act together. En de kwetsbaarheid. En Israël probeert, net zoals wij dat allemaal als mensen op zich proberen, te ontkomen aan de kwetsbare rol. En dat gaat het niet worden. God spreekt Jeremia tot Israël en zegt, ik weet wat jullie willen. Jullie willen zijn als de rest van de natie en ik zal het nooit toestaan. Maar het is toch de logica dat wij ons moeten verdedigen, want anders zijn we morgen weg. Nee. Nee. Dat is wat wij denken. Maar dat is niet waar. Dat zegt het woord namelijk niet. Niemand is te raken als die wat heeft in verbinding en in relatie staat. Met de Allerhoogste. Niemand is te raken. Nog leven, nog dood kunnen mij scheiden. Want in dat liefde, in die liefde ligt wat, lieve mensen? Leven. En niet zomaar leven in het aftreksel wat wij denken wat dat is. Maar hij zegt, ik ben gekomen om u leef te geven en leven in. Overvloed. Waar is u overvloed? Waar moeten wij doorgaan en naar de toestand van de wereld en binnen al die aspecten met elkaar en praten over, over teksten waar we niet eens verstand van hebben? Op die manier kunnen we over en weer praten. Wat vindt u van dat dogma of van die toestanden? Who cares? Ik wil weten, hoe is het met jou? Ja. Want dat is wat ons feitelijk met elkaar verbindt. Het leven, lieve mensen, is volmaakt. Waarop heel veel mensen tegen mij zeggen, nou, als ik om me heen kijk, ik zeg, dat maakt niet uit, het leven is volmaakt. Maar het leven wil ons één ding leren. Het wil ons leren hoe te, hoe te leven. En alle ingrediënten zijn daar. En alles is in ons. Alles. Als u een kopje koffie drinkt, dan begint er een hele chemische reactie. En als ik de knapste professor in deze wereld vraag of hij mij tot in detail de formule kan opschrijven, chemisch, die dan plaatsvindt, dan bestaat die er niet. Maar hoe kan dat dan dat jij dat exact weet? En dan zeggen heel veel mensen tegen mij, dat weet ik niet, ik zeg dat weet je wel. Je bent je er niet van bewust, maar jij doet dat. Hoe kan dat dan? Het leven is volmaakt. Het leven is absoluut volmaakt. En het leven is dwangmatig, want het leven eist leven. En heeft u problemen, pak ze beet en omarm ze. Want die problemen willen u iets vertellen. En als u daarvoor wegloopt, dan wordt het probleem alleen maar groter. Want het leven is dwangmatig in de oplossing. En als u van een standaard vandaan komt, waar u bent geboren en waar u als kind. Papa en mama heeft gade geslagen en waar u als kind een oordeel heeft gevormd over papa en mama. Ook over de dingen die je als kind zag die niet klopten. Wat dan? Dan neemt u dat oordeel tot u. Om wat te doen. Om de norm te schaden en dan in schaamte en in afscheiding? Of is het zo dat het woord zegt dat de zonden van de vaderen bezocht worden tot het de derde en vierde geslacht? Halleluja, hoe groot zijt Gij? Waarom? Wij zien dat alleen maar, kijk, Hij is. Gestraft. En nu gaat zijn zoon ook straf krijgen. En die zijn zoon gaat straf krijgen. hoe oh, lekker hè? Want zo zien wij God. Maar hij zegt dat niet. Hij zegt namelijk dat hij die zonde bezoekt. En waarom denkt u dat hij die zonde bezoekt? Omdat hij elke keer de mogelijkheid geeft dat die tot overwinning wordt gebracht. Halleluja. En ik zal u zeggen dat in detail dit lichaam volmaakt, functioneert, als ik wat doe. Als ik me hou aan de wetmatigheden die dat leven geeft. Want het leven is onderhevig aan Torah. De Torah wil ons alleen maar leren hoe te leven. Maar wij zijn gebonden aan wetmatigheden in het natuurlijke. Sommige mensen proberen van het Hilton af te zweven. Dat lukt. Maar het ligt aan de hoogte hoe lang je dat volhoudt. Maar wij kennen de natuurwetten. Maar de Torah leert ons, namelijk vanaf het begin dat Torah gecreëerd is, en waar is de Torah begonnen? Bij Adam, van alle bomen kunt hij eten, behalve enzovoort. En daarna is die Torah, elke keer maar, uitgebreid, duidelijker gemaakt. Totdat hij kwam, het woord wat vlees is geworden. En toen heeft hij het laatste stuk daarvan... ...geopenbaard, duidelijk gemaakt. En gezegd, het is niet alleen het natuurlijke, maar hij gaat even naar binnen. Dus wij kunnen dus begrijpen dat de natuurlijke wetten is een begrip Maar wij dienen ook te leren dat er geestelijke wetten zijn. En dat is een begrip, waar niemand aan ontkomt. En dat er emotionele, oftewel harts wetten bestaan, waar niemand aan ontkomt. En als je dat niet leert, wat dan? Next. Dus het maakt niet uit waar u vandaan komt. Het maakt niet uit wat u daar heeft meegemaakt. Maar het is aan u om dat waar u oordeel over gehad heeft, tot overwinning te brengen. En dat is wat Yeshua zegt, ik zal niet rusten totdat het, Matthäus, oordeel tot overwinning is gebracht. En hoe heeft hij dat oordeel tot overwinning gebracht? De kwetsbaarheid en de dienstbaarheid in de liefde. En waarom hebben wij daar niets van begrepen? En kunnen we alleen maar aantonen... Huh. Wij komen toevallig op zaterdag bij elkaar. Oh, who cares? En zegt dan Don van der Brand dat de Shabbat er niet toedient? Heb ik nooit gezegd, zal ik ook nooit zeggen. Maar Shaul die zegt... In de Romeinenbrief, als hij het heeft over de Joden en de Torah, dan zegt hij dat de Israëlieten nooit aan de Torah zijn toegekomen. En denk daar maar eens over na. Maar aan ons wordt exact dezelfde mededeling gedaan. En Yeshua die zegt dat. Komt alle tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u... Rust geven. Die kennen wij. De rest kennen we niet. Want hij zegt tamelijk, kom maar. En dan komt hij. Leer. Wat zegt u? Wat zegt u? Leer. Leren. Leer dan van mij. Want ik ben... Zacht, moedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor u. En dat kan alleen maar door wat? Als u gebroken bent, verbrijzeld bent. Wij willen niet verbroken zijn. Wij willen niet verbrijzeld zijn. Het is een pijnlijke weg, maar het is een weg tot leven. En waar het mij om gaat, en ik spreek alleen maar hierover, omdat het mijn grootste drive en mijn grootste probleem is. Waarom praat die don altijd over relatie? Ik praat over relatie omdat het mijn grootste probleem is. Anders zou ik er niet over praten. Maar hij zegt dat. En als je de Hebreeënbrief leest, dan hoorde ik dat vanochtend over het snijden. En dan staat er, laten we er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Opdat niemand te val komt door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Ongehoorzaamheid wil zeggen, ik wens niet te leren. Ik rebelleer. Dus leer op een andere manier. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig twee snijdend zwaard. En het dringt door, zo diep dat het van een ziel en geest, gevrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. En lieve mensen, wie van u wil er op enig moment rekenschap afleggen met schaamte? Ik. Wie? Wie van u wil de minste zijn? Wie van u wil uw hart laten breken? Of willen wij, zoals Jacobus zegt, maar kom maar, zal iemand zeggen, Gij hebt geloof en ik heb werken, toon mij dan uw geloof zonder de werken. En ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Waarom zijn wij bezig altijd met dat ene? Waarom zwijgt de meerderheid niet en doet? Waarom is het altijd beter om verbaal met elkaar om te gaan... En dan die ander een sneer te geven om zo mijn ego op te pompen, opdat ik mij beter voel? Omdat ik namelijk niet kwetsbaar wil zijn? Zijn. Doen wat hij zegt. Gewoon doen. En dat is in Jeshua heeft het altijd gedaan. Geachte Theophilus, ik schrijf u aangaande Jeshua van Nazareth met betrekking tot alles wat hij deed en onderwees. Dus hij onderwees uit zijn. Ik heb niets met, met voetbal, maar met dat ene lied dan wel wat. Geen woorden. Maar daar. Toch? Oké. Okay. Ik sluit af als volgt. Er staat in psalm 51 voor de koorleider, een psalm van David... Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba was gekomen. En ik ken dit, wij weten dit ook, lied. Creating me a clean heart. Oh Lord, and renew. Mooi lied, of niet? Ja, ik heb iets tegen dat lied. Ik heb niets tegen de inhoud, maar tegen het deuntje. Want ik geloof niet dat David dit geschreven heeft, of dat hij zong op zijn hoofd, in me a clean heart. Want ik denk dat David in een andere staat was. Daar was de kwetsbaarheid van het hart van David werd blootgelegd. En schreeuwde hij het uit. Wees mij genadig, o God, naar u. Goede tierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid, En was mij geheel van mijn ongerechtigheid en reinigt mij van zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij. En tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgen, in het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hissop, dan ben ik rein; was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden en delg al mijn ongerechtigheden uit. En schep mij een rein hart. O oh God, en vernieuw in mij binnenste een vaste geest en verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtredens uw wegen leren op dat zondaar zich tot u bekeren. Ook David ging dezelfde weg van schaamte angst Red mij van mijn bloedschuld O God God mijn heils en laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen Heer open mijn lippen opdat mijn mond uw lof verkondigt want gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou. Aan brandoffers hebt gij geen welgevallen. De offeranden gods zijn een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart. Veracht gij niet. Wij wel, maar hij niet. Doe wel aan Sion naar uw welbehagen en bouw de muren. Van Jeruzalem. Dan zult gij behagen hebben in offers naar de ijs, brandoffers in hun geheel gebracht. Dan zal men stieren op uw altaar offeren. Halleluja. Amen.